Ik heb een, uh, een agendapunt voor uh, infrastructuur. Dat is eigenlijk heel erg simpel. Um, en het is een agendapunt waar ik niet openhartig over kan praten met mijn zeg maar, meest directe opdrachtgever. Nee? Omdat dat is alsof ik... Uh, het is eigenlijk een, omdat ik aanloop tegen de, tegen de muur van conservatisme. En ik heb met, bij Waterstaat te maken met mensen die gewend zijn te denken in geld investeren in... Nieuwe, nieuwe asfalt aanleggen om de capaciteit te vergroten. En mijn agendapunt, waar we dan op mijn betreft mooi een keer verder over kunnen doorpraten, is gaan we ook kijken naar de transformatie van bestaande infrastructuur met het doel om hem duurzamer te maken en de omgeving ervan duurzamer te maken. Want we hebben, nu wordt de A4 Midden-Delfland... op, laten we zeggen, een best zieke manier aangelegd omdat. Mm -hmm. Als je het niet ziek doet en niet zorgvuldig doet, het volk uh, in opstand komt. Ja. En Dat geldt misschien voor de laatste 3% infrastructuur die we hebben aangelegd. Alles wat daarvoor is aangelegd, is op de, op de, oude, de oude manier, manier. aangelegd. Ja. Hè? De A20 dwars door Rotterdam, de A13 ja. door uh, Overschie. En de omgeving die, uh, die leidt daaronder. Ja. Daar kan je gewoon waarde creëren door zorgvuldiger in te passen. Ja. Dus, dus dat dus het is een verhaal dat gaat over, je moet niet alleen... Nadenken over transformatie van gebouwen. Je moet ook nadenken in en, en vernieuwing. En van transformatie, transformatie van infrastructuur. Het kost geld, levert niet direct capaciteit op. Maar het is gros een en op lange termijn gezien is dat een waardevolle investering in. Ja, dat is wel de dat de goed. Je kon zelf in het artikel dat ik van je geleden met het met, met Rijmen, de land. Mm -hmm. Ik heb nog eindeloos gerekend toen bij de gemeente Amsterdam werkte aan de Zuidas. want eigenlijk ook niks komt op verbetering van de infrastructuur. Ja. En dan kijken of je zoveel kan verdienen aan het vastgoed en de waardeontwikkeling uh, dat het kan worden. Uh. Dat is een mythe hè. Denk nooit dat je vanuit vastgoedopbrengst infrastructuur kunt financieren. Ja. Het werkt in de tijd niet, omdat je eerst infra nodig hebt en dan komt de pas, ja. anders kan je er niet komen. En het werkt niet in bedragen, want uh, als je een, een, een leuke wissel uh, ergens wil verleggen, dan kan je een, een klein kantoorgebouwtje voor neerzetten. Dus uh, infra is altijd duur. Dus je kan nooit iets met iets wat goedkoper is... iets duurs uh, proberen te financieren. Ja, ja. Ja. Ja. Dus toch, toch hebben de landen... met de beste economieën, hebben de, hebben de kostbaarste infrastructuur. Dus daar dus, zit een link. Om de, om de, omdat het nou een rolste is. Als je geen infrastructuur ja. hebt, ja. Precies. Ja. dan krijg je, ja. de, dan haal je, haal je toch nee, de, dan je economie. Je je nee, nee, want hij werkt dus andersom. Je moet eerst geld in je infrastructuur stoppen... en dan ja. kan je daarna geld op je vastgoed verdienen. Ja. Je moet niet, wat we op de Zuiders proberen... proberen alvast geld op je grond te gaan verdienen... door het alvast uit te gaan geven op termijn en met afnameverplichtingen en wat ik nog ja, ja, ja, nee, nee, nee. niet in vraag te kunnen nee, aanleggen. Nee, nee, nee, dat is de nee, nee, nee. niet. En, niet doen. Er is heel vaak gerekend. Dit is echt ja. onzin. Ja. Creëer afhankelijkheden waar je niet vrolijk wordt. Ja, dat is het probleem. Ja. Oké, okay. goed. We gaan afronden. Uh... Af ik vind het leuk om daar nog om daar okay. over te hebben. Ik, ja. ik ben beschikbaar. Je hoeft maar te bellen. En, uh... okay. Dit is mijn kaartje? Die heb ik kijk niet bij. Ik, uh, ja, ik moet mijn auto laten. In ieder geval, ik ga je uh, mijn gegevens mee. Ja, dankjewel, alsjeblieft.